Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een update uit Brazilië. De politie daar heeft een kamp van Bolsonaro-aanhangers omsingeld. Veel van hen waren waarschijnlijk bij de bestorming van overheidsgebouwen gister. Ze verblijven op het hoofdkwartier van het Braziliaanse leger, vertelt correspondent Boris van der Spek. Daar hebben de afgelopen maanden aanhangers van uh, Bolsonaro gekampeerd, omdat zij zeggen dat het leger moet ingrijpen. Dat zij moeten de democratisch gekozen president Lula moeten afzetten. En het hoge rechtshof heeft nu gezegd alle kampen in Brazilië, want er zijn er meerdere in de hoofdstad, maar ook in andere Braziliaanse steden, die moeten uh, schoongevecht worden. Zo'n 1200 mensen in het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 De ploeggenoten van American voetbalspeler Damar Hamlin hebben er alles aan gedaan om hem vanaf het veld te steunen. Vorige week zankt hij tijdens een wedstrijd in elkaar met een hartstilstand. Gisteren stond de ploeg voor het eerst zonder hem op het veld. Ze gingen vlammend van start. Down the sideline he goes! This is Storybook! An opening kick-off return Damar Hamlin! And this place is absolutely going wild! Ja, ze scoorden al meteen vanaf de aftrap en de laatste keer dat dat lukte was drie jaar en drie maanden geleden. En het rugnummer van Damar Hamlin is drie. Het weer, vooral in het midden en zuiden wat nattigheid. In het noorden meest droog, een graad of acht. Daarna wordt het overal droog en morgenmiddag dan gaat het weer regenen. Het is morgen opnieuw een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Weenand Zwaan van ANWB.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 You're an asset to the collective. So you know you gotta get a life. En heel lang geleden hebben we deze plaat helemaal grijs gedraaid. Yo the salt of soul and uh, get alive. Het tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag, uh, Benno. En we hebben twee gasten... Uh, ja, Richard en uh, Marjolein. Ja, goedemiddag uh, trouwens. Ja, goedemiddag uh, Richard. Uh, Hallo uh, Marjolein hey. ook. Uh, en je, je, Rob en Benno. Ja, hey. je, je hebt net, uh, je, jullie zijn net terug van wandelen. En door het uh, gebied, het kraansvlak. Nou weet ik het weer, het kraansvlak heet het. Uh, okay. Door langs de Vicente. Ja. Uh, Heb waar, je het overleefd trouwens ja, Richard? Ze ja, ja, zijn uh, grote beesten ja. toch? Ze zijn banger voor ons dan wij voor hun hoor. Oh, Echt waar, okay, ja. Ja. Maar je bent dus niet op de horens genomen. Want nee. het zijn, ze zijn nogal zacherijnig hè. Ze kunnen zacharijn zijn. Ja, maar dat zijn we allemaal. Oh, no. Weet je, het is heel simpel. Rob en uh, ik niet hoor. Nee, nee wij, wij nooit toch? Wij nee. Het is heel simpel met Vicente en alle wilde dieren. Als jij gewoon die beesten op je af laat komen ja. en jij uh, gaat geen beweging hun maken, ja. dan doen ze je niks. Oké, okay. en als je hard wegloopt, dan komen ze achter je ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ze nog blij zijn dat je wegrent. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> Geweldig. Nou ja, straks gaan we het hebben met Richard Buitenhek over mindfulness wandelen. Wat is mindfulness en die combinatie wandelen? Wat doet het allemaal met je? Dat gaan we het komende eerste half uur van dit uur doen. Dan hebben we natuurlijk de evenementenagenda... Um, en daarna heb ik nog, denk ik, geloof ik, wat nieuws. Maar dan moet ik zoveel scrollen. Dan... Okay. <laughs> ja. Is het uur om? Uh... Nou ja, ja dat dus komt allemaal goed. Ja, en in ondertussen goed. gaan we ook lekker de muziek draaien. In deze plaat kwam ik tegen een hele aparte. Hier is uh, I Like Junes. It's like I must keep going down Junes. That... behind me many round the bend just keep right on going this road ain't got no The path of my DNA I'm treading since the beginning My Nepalese roots got me swimming Like an arca navigating first With the family An organized formation together Facing reality We split three ways Always staying connected Wasting no time Getting a taste of the ancient Ways of relating to the world When our footsteps tread One path to the next No sight of the end. ending Many roads Conversions greater for a better life Soak up the soul Of the streets Of those London nights, Bangalore Kathmandu, to the circles Of getting new family Made in every place that I've spent I know I never stop searching I'll yes. we'll stop learning. Juices will flow until my body stops working. Even then, my spirit will return to the road. I'm a treasure Whoa. hunter, still so. twee platen achter elkaar die je niet zo vaak meer hoort op de radio. Dus uh, vandaar weer even uit de kast gehaald als de je En erachteraan uh, Walk on the Ocean. Zo is het maar net, de zaterdagmiddag van uh, CFM. En welkom uh, nogmaals uh, Richard en uh, Marjolein. Terug van een wandeling. Ja. ja, de mindfulness nieuwjaarswandeling. Dus het is uh, helemaal goed. Uh, uh, Richard, laten we even bij het begin beginnen. Mindfulness, waar staat dat voor? Uh, nou, het, het is natuurlijk verwarrend. Want mindful, dan denk je, je mind zit vol. Ja. Maar wat ja. betekent, het is niet vol met F-U-L-L. -L, maar F-U-L. En dat betekent gewaarwording. Mindful gewaarwording. Ja, ja. Oké. Okay. Dus alles wat je doet in je leven, dat, uh, dat ben je gewaar. Dus als je aan de afwas bent, dan ben je gewaar van wat je precies doet... Of bijvoorbeeld als je aan het mediteren bent... dan ben je precies alles gewaar. Bijvoorbeeld als je aan het denken bent... of als je ergens jeuk hebt. Ja. En dan noem je dat ook. Ja. Dus dat is het mindfulness het verwarren is dus... dat mensen denken dat je hoofd dan vol zit. Maar dat is dus eigenlijk je hoofd is leeg. Ja. Nu hebben heel veel mensen druk, druk, druk. Hè? Dat is een beetje de, de norm in deze maatschappij... in deze tijd. Uh, maar het is dus bedoeld, denk ik... mindfulness om je hoofd leeg te maken. Precies. Ja. En dat doe je door wandelen? Ja, wandelen, mediteren is, het... is wel de meest geëikte vorm. Ja, ja. Het komt overigens uit het boeddhisme. Oh ja? Dus mind ja, mindfulness en uh, de boeddhistische vorm van mediteren is eigenlijk hetzelfde. En boeddhisme bestaat al 2500 jaar. Dus je zou kunnen zeggen dat mindfulness ook al 2500 jaar ja, ja, ja. bestaat. Hè? Dus dat is en het werkt voor. dus wel? Uh, ja, het werkt ja. uh, heel goed. Ik, uh, ik, heb al, ik ben al heel lang daarmee bezig. Ja, hoe lang? Inmiddels? Uh, nou, op... Is dat je hier in Zandvoort woont? Ja, nou, wel langer nog. 25, ja. 30 jaar denk ik al. Okay. Dat ik echt uh, regelmatig mediteer. Ook voor 10-daagse retretes doe. Mindfulness. En dan kan, mag je dus een hele uh, 10 dagen achter elkaar niks zeggen. Ben je alleen maar aan het mediteren. Zo, lukt dat een beetje? 10 ja, uh, dagen je mond houden? Zal wat voor ons, zijn. ja. <laughs> Leuke radioshow uh, krijg je dan. <laughs> dat is een challenge, Rob. Ja, zeker. Nou, Richard, je weet het maar nooit. <laughs> Maar goed, uh, dat organiseren. Uh, en hoe com communiceer je dan met zo'n groep? Van we gaan eten. En is dat via briefjes of uh, appjes? Uh? Uh, nou, we nee. hebben wel gezegd functionele praat mag. Okay, maar okay. Uh, small talk niet. Nee, nee, nee, nee. Maar op het moment dat ik... bijvoorbeeld Ik heb altijd thermosflessen bij me. En er zit dan de, de, water in, heet water. Of er zit een bepaalde soort teen of zo. Nou, dat, dat, dat vertel ik altijd wel even. Zij had oliebollen gebakken, marjolein. Marjolein, en, ja. Uh, ja dat, dat moet ook al verteld worden hoe je dat uh, moet doen. Dus dan, dat soort simpele dingen mag verteld worden. Maar eigenlijk het meeste vertellen gewoon voor de wandeling. Dan staan we in een groep. En ik geef al heel veel in de mail mee. Hè. Dus ja, een dat document waar. waar gewoon alles in ja. staat. Dus eigenlijk weet iedereen precies hoe het zit. Ja. Maar tijdens de wandeling zijn we helemaal stil. Oké, okay. uh, je start vanuit Zandvoort. Hè? Vanuit het centrum ben je vanochtend begonnen. In, in, in, in dit geval wel. Op station ja. uh, zijn we begonnen. ja. En dan loop je richting het kraansvlak? Ja, via, de, via het spoor. Via het spoor? Ja, niet, niet op het spoor. Oh, ja. Het is toch wel een, een levensgevaarlijk... die wandelingen van u zit buiten ik. Nou, ook half een uitdaging, maar dat is <lacht> ja, ja. niet aan wie Die Sinter spoor. <lacht> dat is gekker. Nee, maar een zonnig grapje. Uh, Oké, okay, via het spoor naar het Kraansvlak. En dan uh, nou, door dat hele mooie gebied... het Kraansvlak, dat is uh, redelijk onbekend. Ja. Uh, dus en misschien maar één pad doorheen. Uh. Eén pad, inderdaad. De ja. Gele paaltjes. Ja. En dat begint dan ergens zeg maar, in uh, Amsterdam... of Zandvoort uh, Nieuw-Noord. Helemaal aan het einde. En dat loopt helemaal door. En dan kom je bij Bernice kom je weer op het strand. Ja, ja. Okay. En, uh, ja. en als je dan rondloopt en je loopt een beetje door, dan is dat een wandeling van twee uur. Ja, ja, oké. Okay. Hebben jullie nog Vicente gezien eigenlijk vandaag? Nou, dit keer niet. Oh. Nee, ik, ik heb ook een paar uh, boswachters gespot, maar die, uh, die hebben, ze, hebben ze ook niet gezien. Dus. Oké. Okay. Ze hebben wel een, uh, een, een ding om, hè? Met, uh, ja. Die kan je op een app kan je ze volgen. Klopt, ja. ja. ja het, ik, eigenlijk wist ik al dat, ze, dat we ze niet zouden zien. Oh, oké. Okay. Ze oh, dus ja. dat heel ergens anders. <laughs> ja, dat ja, kan en het Meestal natuurlijk. zitten ze dan in de buurt van Middenduin, ja, weet je ja, ja. wel. Dan, ja. dan heb je zo'n uitkijkplek. Uh, ja. En dan zitten ze daar. Ja. Mag, mag ik even naar Marjolein? Marjolein, doe jij het ook al lang, dat mindfulness wandelen? Uh, sinds drie jaar doe ik mee. Ja, hoe bevalt het? Ja, goed. Ja? Ja. Uh, waarom ben je eraan begonnen destijds? Uh, ja, ik was toen met mindfulness bezig en wandelen. Ik dacht, nou, mooie omgeving. Ik dacht, ach, ja. laat ik eens meegaan. Ja, precies. En uh, ja, toen was het een hele gezellige groep. Uh, mooie route. Hoe, hoe weet je dat? Dat het gezellig is, want je nou ja, mag niet praten. Ik ben, nou ja, na afloop drinken we ook eventjes koffie met elkaar. Oh, en dan leer je elkaar kennen. En, en dan mag je wel weer praten. Ja, ja, ja. En, en vandaag, jouw oliebollen erbij, dus dat was helemaal feest. Ja, nou de oliebollen waren onderweg. Uh, dat was nog in stilte. Oké. Okay. Maar na de afloop hebben we op het, uh, bij de strand het, nog even wat uh, gedronken. Oké, okay. geweldig. Ja. Um, Goed, uh, ja, ik zit even naar Rob te kijken. Mijn... Ja, we gaan even een plaat draaien. Ja, even een plaatje draaien. De nieuwe van uh, Suzanne en Freek. En uh, ja, oh. die hebben het over slapeloosheid. Oh. Nou ja, mocht je dat <laughs> hebben, dan uh, ja, moet je eigenlijk meewandelen uh, met jou. Uh, is dat toch? Komt oh. Grote getallen. Oké, oh, okay, nou, daar <laughs> komt hij aan, hè, de nieuwe single Suzanne en Freek. Was. jij was daar ook Maar ik weet niet of je mij ook zag je die inderdaad de nieuwe single van uh, Suzanne en Freek en uh, slapeloosheid. Dus uh, dat betekent uh, meewandelen met uh, Richard uh, natuurlijk en Marjolein ook. Ja, ja. En, um, nou, we gaan eens even kijken. Richard, je hebt een leuke website, uh, rbtc, Richard Buitenhek, uh, Training coaching. trainingencoaching.nl. <lacht> Zo is dat. Uh, dat gaan we straks nog wel een keer noemen. Je uh, hebt het op je website over de mooiste wandelgebieden van Nederland. En uh, gek genoeg liggen ze allemaal rondom Zandvoort. Ja, dat, dat is, is grappig. He? He? Ja, oh, ja. ja kraansvlakken, waterleidingduinen. Ja. Uh, is dat echt zo? Vind je dat ook zo? Ja, ik heb heel veel door Nederland gelopen. Ik ja. heb heel veel lange afstanden ook gelopen. Pieterpad, uh, Marskramerpad, uh, Trekvolgepad. Um, en ik moet zeggen, Nederland is echt heel erg mooi. Echt, uh, als je eenmaal gewoon uh, aan het wandelen bent op een wandelpad of op een... Nou, soms is dat dan met fietsers. Ja, dat is zo mooi. Maar ik vind echt die, die duingebieden om Zandvoort heen, dat is zo ongelooflijk mooi. In vergelijking met de rest van Nederland. Ja. ja, daar hebben we het echt heel erg veel mee gedaan. Getroffen. Magelijk, ja, getroffen. Ja, ja. Ontzettend, ja. ja. Uh, Marjolein, vind jij dat ook zo? Je mag iets dichter bij de microfoon. Hè. Kom je ook in deze uh, omgeving? Nee, ik kom zelf uit Lelystad. Lelystad, dat is ja. uh, heel anders dan uh, deze ja. duinomgeving. Dus de nieuwe wereld eigenlijk, hè? Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. Maar wat vind jij van deze omgeving dan? Uh, de, ja, het is prachtig. Die duinen ja? zijn mooi. Je hebt heel veel uh, goede wandelpaden. Uh, toegankelijk. Is het inspirerend als je door de duinen wandelt? Uh, met name in de mindful wandelen? Ja, dat is zeker inspirerend. Dan ja? uh, kom je altijd opgeladen weer uh, terug naar ja? de wandeling. Oké, okay. hartstikke leuk. En wat vind je van al die herten? In de waterleiding zuiden. Ja. ja, ik vind het schitterend Ja, ik ja. kan je een beetje denken van al die leuken, al die bambies ja, ik vind het altijd mooi om te zien. Okay. Uh, ze slaan wel vaak op de vlucht als we eraan komen. Oh, dat heb ik nooit. Ze blijven mij altijd staan. <laughs> ja, de laatste tijd blijven ze wel wat vaker staan. Ja, dus winter zijn ze minder schuw. Ja. Uh, maar ja, toch voor afgelopen uh, vorig jaar zomer was ik ook in de duin. En, uh, er gebeurde helemaal niks. Ze blijven op me staan. Uh, je moet gewoon vragen, kunt u even opzij? Dan kan je ja, er langs. Ja, ja. Uh, ja, overdag hier van het dorp, als je aankomt rijden. Ja. Dacht je dat we aan de kant gingen? Helemaal niet? Oh nee, nee helemaal niks. We blijven okay. gewoon in het midden op de weg staan. Zeg, uh, Richard, uh, zo'n wandeling uh, zoals vandaag. Hoe, hoe bouw je dat op? Uh, je, je hebt al iets verteld. He? Je verzamelt in Zandvoort. Uh, ja. ja, half elf verzamel altijd. Uh, dan doe even een uh, beginnend praatje. Uh, vertel je, iedereen vertelt even wat. Dan heb ik altijd even een vraag, een filosofische vraag. Uh, dan kun je er even over nadenken. En dan uh, kennen, leren mensen elkaar een beetje kennen. Dan gaan we wandelen. Dan een half uur doen we een meditatie. Dat uh, duurt tien minuten. Staand? Ja, staand. Ja. Hm. Ja. Okay. En dan uh, is er sowieso elk half uur altijd even een vijf minuten pauze. En dan uh, na ongeveer een uur, uh, anderhalf uur... dan uh, hebben we koffie, thee met wat lekkers. Nou, in dit geval dus de oliebollen van Marjolein. En dan hebben we daarna nog, uh, nog een uur wandelen. En dan is het uh, meestal zo'n twee uur dat we dan uh, aan het einde zijn... En dan drinken we het z'n allen nog koffie. En dat koffie drinken, dat is voor degenen die dat willen. Maar dat is eigenlijk meestal uh, iedereen wil dat eigenlijk wel. Ja, ja, ja. En hoe groot zijn de groepen? Uh, nou, vandaag hadden we maar met z'n elfen. Uh, ja, rond de acht, denk ik. Tussen acht en elf, zoiets. Ja, ja, ja. ja. ja. En komen ze uit het hele land? Of ja, eigenlijk... nou, ik zal je vertellen wat ja. we hebben vandaag. Utrecht, ja, vanda Leidenstad, Rotterdam. Ja, uh, Rotterdam. Rotterdam. Ja, Haarlem natuurlijk. Haarlem, Amsterdam, twee... Ja. Dus de hele Randstad was uh, vertegenwoordigd. Nou, wat leuk zeg. Ja. Uh, Oké, okay, uh, en, en, en hoe ziet de agenda eruit dat komend jaar? Want hier blijft het natuurlijk niet bij. Nee, ja. elke, elke maand hebben oh. we de eerste zaterdag van de maand hebben we een wandeling. En als je dus op uh, mindful-wandelen.nl kijkt, andere website. Ja. Oh. Dan, uh, dan kun je dus alle, op, bij de agenda kun je alle wandelingen zien. Ja, ja. En je kan dan ook online inschrijven? Ja. Okay. Ja. Dus als je mijn, uh, een berichtje stuurt bijvoorbeeld via de website... dan stuur ik jou uh, elke maand een uh, nieuwsbrief met daar alle wandelingen. Okay. En, uh, dan kan je dus altijd besluiten of je wel of niet uh, mee wil doen. En een vraag die ik altijd moet stellen van Rob is... wat kost het? Oh, <laughs> altijd hè, die vraag. Oh. <laughs> altijd. Okay. Uh, normaal gesproken 15 euro ja. per wandeling. Maar als je een knipkaart neemt, dat, uh, dat is 10 uh, keer... Nee, vijf keer. Dus vijf keer dan betaal je 65 euro. Dus dan ben je, kom je op 13 euro per, ja, ja, per keer uit. Ja, ja. Okay. Nou, hartstikke leuk. Dus elke maand gezellig wandelen. Mindful wandelen. En, um, en, en je gaat ook nog naar het buitenland, hè? Ja, klopt. Uh, we hebben vorig jaar voor het eerst zijn we naar Duitsland geweest. Naar Safita. Dat is een uh, Nederlands centrum in Sauerland. En dat is allemaal heel biologisch en gezond. en ver, ver, Verantwoord en vegetarisch. En er wordt ook veel geyogaat en gemediteerd. Ja, helemaal passend in het concept van, van ons. Ja. En uh, dat beviel zo goed dat we dit jaar daar uh, weer naartoe gaan. En uh, nu is het een uh, yoga meditatie wandelweek. Dus we gaan okay. in yoga en mediteren en we gaan uh, wandelen. En s'avonds hebben we dan ook nog een uh, programma. En uh, ja, het is ontzettend leuk. We, we zitten midden in, het, in, de, in de bergen. Dus je loopt het gebied uit of de, de, de, het huis uit. En je, je staat in de natuur. Ja. Nou, dan loop je in een... Uh, ja, meestal 10, 11 kilometer, maar dat is echt berg op berg af. Hè? Dus dat lijkt misschien weinig 10, maar dat is vergelijkbaar met 16, groep. 70 kilometer, ja. denk ik. En daarna een lekker Duits biertje. Ja, ja. zeker. Wat ja. kunnen die Duitsers hè? Oh, oh, oh. Er ja. Rond. Ja. wordt o, geen alcohol oh. gedronken. Dus ja, ja. oh, nee. <laughs> dan okay. moet je, dan okay, moet je buiten het centrum. Oh, buiten ja. het centrum. Maar ga ja. je er als groep heen, uh, ja. Richard? Nou, wij gaan er altijd wat eerder heen, maar uh, ja, mensen gaan altijd een beetje samen met auto's of, okay. uh, of met de trein. Of, uh, ja. Dus het is niet één bus vol laden. Uh, <kwijnt> ja, dat is ook nog een idee natuurlijk. Uh, iedereen in de bus. Had jij niet een groot rijbewijs? Uh, kan nee, niet heen? meer. Oh, oh dat nee. heb je laten verlopen. Ja, ja nee, ja, dat is een verhaal apart. Hey, buiten, <laughs> Daar <laughs> buiten, wil ik het niet over hebben. Hey, buiten ah. de uitzending. Goed, Richard. Nou, ik denk wel dat we het hele verhaal uh, gehad hebben. Um, het is helemaal duidelijk. Nog even de websites, uh, Richard. Ja, tot slot. Ja. Nou, zullen we er twee noemen? Ja. De een is dus uh, mindfulwandelen met een streepje ertussen.nl. Dus dat is heel makkelijk te onthouden. En de andere is rbtc.nl. En dat is mijn vaste website voor coaching. Ja, want uh, naast wandelen doe je meer. Uh, je geeft les en uh, coaching. en uh, nou, Daarmee zijn je dagen wel gevuld. Uh. Ja. Ja. ja, zeker. Dus en wat, uh, wat, uh, wat coach je? Is het, uh? Uh, nou, ik, ik doe drie soorten coaching. Dat is de gewone, de gewone mens, zeg maar. Maar altijd wel professionals. Uh, en managers en directie. En een derde vorm is het loslaten van blammer en overtuigingen. En uh, dat heet, noem ik transformatiecoaching. Dus ja. dan ga je echt iets onbe onbewust in. En dan kunnen mensen hun blemmen overtuiging loslaten. Maar dat is een heel verhaal. Daar kan ik wel weer een uitzending mee vullen. Oké, okay, dat okay, moet, ja. moet je zeker doen. Doe ik, je trouwens ja. dat uh, via werkgevers? Uh, oh, dat ja, dat die uh, benaderen? benaderen? Ja, het is bijna allemaal zakelijk wat ik, uh, wat ik heb aan cliënten. En ja. Uh, ja, als ik uh, als particulier nou uh, bij jou uh, ja, wat, uh, wat ga doen... Ja. Uh, is, het, uh, is het dan ook via een uh, zorgverzekering? Ja. Of, uh... ja, het is niet uh, helemaal volledig vergoed. Maar meestal een 40 euro per sessie krijg je wel uh, terug. Ja. Oké, okay, nou, helemaal duidelijk. Wat kom. zal jij druk hebben zeg, met de directies en managerscoaches? Uh, ja. Nou, ik zeg ja. zeggen, de nood is wel hoog, ja. Ja, is het zo? Ja, de, de, zeker in deze tijd. De, de, weet je, de managementstijl. Die is zo aan het veranderen. Je kunt niet meer de managementstijl van tien jaar geleden hanteren. Dat, dat pikken mensen niet meer. Dus je ja, moet ook als goed. manager ja. een hele andere managementstijl hebben. En toevallig ben ik daar ook in gespecialiseerd... omdat mensen zeg maar, te ondersteunen om dat aan te, ja, aan te leren. Hoe zeg je dat? Ja. ja. Dus er is wel heel veel nodig. Ja, ja. Goed, rbtc.nl. Daar kan je het allemaal vinden. Dan wil je gecoacht worden door Richard Of Je gaat gezellig met hem wandelen, maar je moet wel je mond houden. Zeker. Richard, dankjewel, Richard. We spreken elkaar weer. Yo. was gezellig. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. dankjewel, dankjewel Marjolein. Michelin. En Marjolein. En uh, You Never Walk you. Alone. hè? Yeah. Ja. Yeah, ja. Yeah, yeah. yeah. Through a star. to go Call the vitriol But not the thought of you moving on Face. Some stars you can't erase, babe Case you still feel the same? Well, I'll take all the vitriol But not the thought of you moving on en uh, Louis Capaldi hoorde en eh uh, forget me en als ze nou met Richard gaan wandelen, Benno, dan hebben ja. we wel een probleem. Hè? Want dan nee, ja. we kunnen we doen... geen programma doen op zaterdagmiddag. Nou ja, dan moeten we even een collega vragen die even het eerste half uurtje voor ons overneemt. Ja, uh, dat is ook een optie. Dus, uh, of uh, ietsje eerder uh, onze snor drukken. Oh ja, dat kan ook. is je snor gebleven die, trouwens. Ja, ja, dat is lang geleden. Dat is lang geleden. geleden. Ja, ja, die heb ik die snor die was wel uh, heel erg uh, beroemd. We, we, we hebben hier achter in de studio nog een, uh, een soort van schildering hangen. En daar sta ik nog met uh, snor op. De Mitsnor, de oh ja, ja die ja, daar, ja, ja, ja, ja, van van Marianne Rebel, hè? Is dat zo? Ja. Oké, okay, wat leuk, zeg. En, um, nou, ik denk dat hij uit de jaren laat jaren negentig is van de vorige eeuw en toen is die denk ik gemaakt. Uh, zeker, ja. zeker. Ja, hartstikke leuk was dat uh, met. Uh, toen hadden we programma met een leider. rommensen mensen hadden we toen nog. Uh, dus. Uh, nou, wat gaan we straks nog doen? Uh, natuurlijk, uh, we gaan uh, naar de evenementenagenda. Oh, we zijn wel wat een beetje aan de hand Oh ja, voor. gaan we die nu doen? Of, oh, uh, of uh, straks uh, even? Uh, Mag ook naar een plaat hoor. Ja, dus, doen we uh, straks naar een plaatje. Oké, okay, gaan ja. we dan uh, de evenementenagenda doen? Nou, we hebben het over wandelen. Dus uh, de wandelplaten komen meteen ook weer naar boven. Ja. Uit de computer. En, uh, wat heb je Nu hebben we Under the Boardwalk van uh, de Drifters. Oh ja, Leuk. Tot zo voor de evenementagenda. Oh,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 I'm Daar is het gast in de studio Richard Buitenhek en Mario Leijn. En, uh, ja, Zij hebben een wandeling gedaan, een uh, mindfulness-wandeling... En uh, ja, die gaan wij binnenkort ook doen, uh, Benno. Dus uh, wow. dan, dan weet je dat vast. Dat zijn we allemaal gewonnen. Kan je hem vast in je agenda zetten. Ja. <laughs> en uh, wat kunnen we nog meer in de agenda zetten? Ja, aanstaande maandag. Nou, morgen. Laten we eens met morgen beginnen. En natuurlijk een nieuwjaarsconcert uh, in de Agatha-kerk. Half drie begint het. Dus, uh, en kan je niet naar de kerk uh, om wat voor reden ook. Dan kan je altijd via ZWM meeluisteren. Dus hou je radio aan. En maandag 9 januari dan kan je de burgemeester een handje geven en zijn korte. Uh, dus de wethouders. Van de Zand, dan, dan is de Zandvoortse Nieuws receptie in het haven. De haven van Zandvoort is daar half acht tot tien uur. En eh, daarna open tot half twaalf in de haven van Zandvoort. En muziek is er van DJ Remy. Dan gaan we, uh... Ja, en dat wordt weer gezellig druk, want, ja, uh, Benno, ja, want... de drankjes tot tien uh, uur zijn uh, gratis. Oh hè? ja, is dat zo? De ja, gemeente betaalt? De gemeente oh, betaalt. Wauw, wauw, wauw. Nou, dan wordt het zeker druk, ja. Um, dan morgen gaat open het paviljoen Welgelegen in Haarlem. En wat is het paviljoen Welgelegen? Dat is het provinciehuis. En daar heeft ooit, de, ik dacht de broer van Napoleon heeft daar een tijdje gewoond. Of dat zelfs heeft laten bouwen. In ieder geval, Aan pavioen wel gelegen in Haarlem. Dat is, er zit een enorme historie aan vast. En dat ligt aan de dreef in Haarlem... En er is een tentoonstelling, een nieuwe expositie. En die expositie heet Ode aan het Landschap. Door de eeuwen heen is het landschap de inspiratiebron geweest... voor beeldend kunstenaars en later ook fotografen. Ze zijn gefascineerd door de werking van licht en ruimte... de kleurenprachten, de uitgestrektheid en de dynamiek van het landschap. In Ode aan het Landschap is te zien dat kunstenaars... niet alleen gefascineerd zijn door het landschap als beeld... maar ook de elementen die ze gebruiken bij het realiseren van hun... ...kunstwerken. Zoals in de kunstpraktijk van Claude Jongstra... ...die haar wandtapijten tot uh, stand brengt met de wol van haar eigen schapen... ...en deze kleurt met de pigmenten uit de haar zelf gekweekte planten. Nou, dat is nog eens uh, uh, uh, uh, keurig eigenlijk. Hè? Heel ecologisch klinkt het allemaal. Uh, zichtbaar natuurlijk in de... Even kijken, uh, hoe gaat dat allemaal... Je, je moet ook niet te snel scrollen, dat blijkt alweer. Even, wat is er nog meer aan de hal? Oh, die schermen voor jou? Ja, ja, ja, precies. Uh, P. Ox, uh, die is beeldend kunstenaar en die doet ook mee. Uh, met schilderwerk in het landschap vis Kringloop. Uh, beeldend uh, doet, uh, even kijken, deze P. Ox het. Nou, je kan het dus allemaal zien met, uh, in het... Uh, in het paviljoen welgelegen in Haarlem. Ik zal even nog kijken of je daar uh, wat de tijden zijn. Of ik dat er wel bij heb gezet. Ik geloof het niet eens. Nou moet je even googelen. En uh, het is sowieso natuurlijk al uh, fantastisch om in dat gebouw te zijn. En ze hebben zelf uh, ook een uh, expositie over het uh, paviljoen welgelegen. Zelf. Dan gaan we naar muziek, want daar zitten we hier tenslotte ook voor. En de volgende editie van de Haarmse Blues Club is op zaterdag 21 januari. En dan komt Big Pete, Big Pete Special. En een all-stars bluesband uit, uh, die ooit optrad in de theatertour van Johan Derksen. Uh, nou, uh, even kijken. Het is uh, Pieter... Van der Pluim, dat is Big Pete, En die wordt naar Halem gehaald. En de man wordt omschreven als een gepassioneerde zanger en harmonica-speler. Dat vind ik fantastische harmonica-spelers. Iets, uh, dat geeft altijd zo'n ongelooflijke goede sfeer. Zijn er niet zoveel van? Dus nee, uh, ook dat. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, ik heb bijvoorbeeld in de, mijn new Age winkeltje... muziekwinkeltje... heb ik ook, geloof maar... één goede harmonica speler. En het is fantastisch wat die, wat die gozer ook maakt. Nou ja, Big Pete die komt dus naar Haarlem toe. En op 21 januari... Uh, wat kost het? Wat, uh, wat doet het? En uh, hoe laat begint het? De deur gaat open om half acht. Uh, showtime... Het is half negen en het... Uh, nou ben ik het adres vergeten. Oh, jee. De okay, Hamster yeah. <laughs> Blues Club. Het zit ergens bij het stopbad in Overveen. Uh, daarachter uh, een beetje onooglijk straatje. Maar uh, even koekelen en je weet waar de club zit. Oké, okay, en uh, Big Pete, uh, ja, die klinkt zo. Want uh, we hebben uiteraard uh, muziek van uh, Big Pete. Het is I've got my eyes on you. Helemaal live natuurlijk, hè? Ja, ja. Zoals je dat uh, dan ook gaat doen. 21 januari, toch? Ja, 21 januari. Oké, okay, en iedereen is welkom. Even googelen waar het zit en dan kom je er wel uit. To myself, can't stand the thought of you. Everything you do. Well, I know that you think you're smart. I know that you think you're slick. But if I catch you messing around, I'm gonna put the hurting on you quick. Just ask what you want. Ja, als eerste hoorde je die, die uh, mooie plaat van uh, Big Pete, geweldig hè die single uh, Benno? Ja, is lekker. Ja, Heerlijk ja, en daarachter, uh, ja, erachteraan. Uh, Chinese is een lekker uh, klassieker, The Lover in Me. Ja. Nou, we gaan op naar het nieuws en weer, maar jij hebt nog even een, een, een mededeling. Ja, een, voor een kort voor berichtje ons. aanstaande maandag 9 januari om 2 uur van 2 tot half vier in de blauwe tram in Louisdampskerij nummer 1. Dan daar gaat in het kader van de Zandvoortse Verhalenmiddag verzorgd dorpsgenoot, onderzoeksjournalist, theater- en televisiemaker Arnold Jan Schier um, een interessante voordracht over oeroude, soms zelfs voorchristelijke winterrituelen en feesten. Nou, dat lijkt me een heel interessant onderwerp bij een regenachtige maandagmiddag, want dat gaat het zeker worden. Um, uh, dus daar kan je lekker genieten van zijn verhalen en misschien wel beelden dat hij die ook nog laat zien. Het is, uh, begint allemaal om twee uur, zoals ik dat zei kost uh, drie eurotjes inclusief thee of koffie. En uh, liefst van tevoren even aanmelden via de e-mail van pluspunt Zandvoort. Ja, een beetje lullig. Als je maandag naar de herhaling uh, van ons luistert, dan is het uh, even voor vier uur, uh, Benno. Oh ja, dus dan ben je weer twee uur te laat natuurlijk, I ja, he, voor uh, dit uh, oh ja. event. Oh, dat had ik misschien beter niet voor kunnen dragen. Dat, nou ja, nou, <lacht> maakt, maakt niet uit. Okay. goede maandagmiddag. Uh, we gaan op naar het nieuws weer uh, van vier uur doen, samen met uh, ja, deze plaatje. Ik denk dat het best wel wat gaat worden. Het is de nieuwe single van Anouk... samen met Emma Heesters. En met jou kan ik het aan. Tot aan het nieuws van 4 uur. Het voelt alsof... alles net pas is begonnen. Al zo lang op weg... veel gezien en gedaan. Ik ben te jong... het is om hard te moeten werken. Na zoveel jaren